vrijdag, 24 uur in de mix. Dit. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Slam. Mix Marathon. Joke Boersma. Slam. Misschien dat je inmiddels bent aangekomen op je werk. Heb je de mist getrosseerd en maken we nu van je werkvloer een dansvloer. Nou, of je gebruikt code geel. Dankbaar als excuus om een Thuiswerk, dagje te hebben. Betekent dat vooral de radio keihard en genieten jij en je buren van de Slammix Marathon. We zijn elke vrijdag 24 uur lang in de mix. Met nu Jochem Hameling een uur lang in de mix. Hij start met zijn eigen track. Nieuwe muziek. Dit is Where You Are. Toi qui avec le cœur. L'essentiel est invisible pour l'esprit. Voici mon secret. van je weekend. De X Marathon. Je bent erbij. We zijn 24 uur lang in de mix. Heb je leuke plannen dit weekend? Laat van je horen via de Slam app. Erik meldt al. Vanavond lekker voetbal kijken. Excelsior Groningen staat op de planning. Die avondwedstrijden zijn eigenlijk altijd het leukst, toch? Vanavond om 8 uur Excelsior tegen FC Groningen, inderdaad. Morgen gaat PSV de koppositie proberen te verstevigen. Om half vijf spelen zij bij Heerenveen, thuis in Heerenveen tegen PSV. Later dan ook nog, uh, morgenavond. Fortuna tegen Ajax. En Herakles tegen Telstar. Belangrijke wedstrijd, want dat is uh, de, zunde, de nummer 16 tegen de nummer 18. Allebei proberen degradatie te voorkomen. Een mooie voetbalweekend, ook in het vooruitzicht. En dit is de pre-party van je weekend. De slammix Marathon. Jochem Hameling. Tot 11 uur bij ons in de mix. 2 minuten voor half elf. Goedemorgen, dit is de X Marathon met Jochem Hameling in de mix. Jan is erbij, goedemorgen. Helemaal zin in de Formule 1 race dit weekend. Ja, de grote ontkroping en wat wordt het weer ouderwets spannend. Niemand zag het nog gebeuren, maar Max Verstappen maakt gewoon weer kans op het wereldkampioenschap. We dachten, ah, dat wordt Norris of uh, Piastri. Die komt nooit meer uh, bovendrijven. Toch nog weer kans op, uh, op de titel voor Max Verstappen. Zou zijn uh, vijfde wereldkampioenschap ooit zijn. Zondag is de race in Abu Dhabi. Als je erbij wil zijn, dan kost je dat. Minimaal 5100 euro voor twee tickets, zag ik. En dan moet je de vlucht nog betalen. Ja. Dan zou ik gewoon lekker op de bank gaan kijken aankomende zondag. En je blijft ook bij Sleem, natuurlijk, op de hoogte van de Formule 1. En van de nieuwste beats ter wereld: Jochem Harbeling draait ze tot 11 uur. Let's <laughs> go. voor op vrijdagochtend en nu al met je linkerbeen. Een flinke stap in het weekend gezet dankzij de Slam Mix Marathon. We zijn elke vrijdag 24 uur lang in de mix. Met weer een line-up waar zelfs ultra Miami je op is. Later onder andere hier op de line-up Medusa. We hebben Rehab, Alle Farben, John Summit, Frankie Rizardo. Het kan weer niet op vandaag. Volledige line-up. Check je op slam.nl. Joch Marmeling, tot 11 uur nu bij ons in de mix. Klaas, die komt natuurlijk uit Spanje. Maar een stukje oostelijker in Europa. Dus ik kennelijk ook goed op de hoogte van onze Sinterklaas traditie. Want zometeen drie Italianen die zeker niet met lege handen zijn gekomen op deze 5 december, Medusa. En geven in februari een show in de Paradiso in Amsterdam. En we mogen zometeen twee keer twee tickets weggeven voor de show van Medusa. Niet zomaar een live DJ set. Rijn nee, hoop uh, live gaat daar gebeuren. Piano's, MIDI. Het grootste live spektakel van Medusa in februari in de Paradiso. Zometeen na 11 uur kans op tickets daarvoor. En Medusa een uur lang in de mix hier in de Slammix Marathon. En dit zijn de laatste paar minuten van Jochem Hamerling. Drive me crazy, baby. It's all for a season. I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, Boy, you're always teasing. I think you're best believing. you best believe in. Why you gotta drive me crazy?